Mark Visser met het NOS-journaal. Giovanni van Bronckhorst stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. Hij heeft de club laten weten aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. Van Bronckhorst is aan zijn vierde seizoen bezig. Onder zijn leiding pakte Feyenoord vijf prijzen... met de eerste landstitel in 18 jaar in 2017 als hoogtepunt. Het contract van van Bronckhorst liep al aan het einde van het seizoen af. Garnalenvissers op de Noordzee trekken hun visnetten kapot aan afval dat op nieuwjaarsdag van een containerschip viel. Grote voorwerpen zoals matrassen en speelgoedauto's beschadigen de dure netten en zorgen voor gevaarlijke situaties. De vissers vermijden sommige delen van de Noordzee, maar er is nog niet goed in kaart gebracht waar het afval precies drijft. Erland Galjaard gaat aan de slag voor Talpa. Hij vertrok in februari als programmadirecteur bij RTL... en gaat bij Talpa werken als strategisch adviseur. Zijn vrouw Wendy van Dijk maakte tien dagen geleden al bekend... dat zij van RTL overstapt naar de zender van John de Mol. De zoektocht naar de Argentijnse voetballer Salah is vanochtend hervat. Hij was maandag in een privévliegtuig van het Franse Nantes... op weg naar zijn nieuwe club Cardiff in Wales. Het toestel verdween boven het kanaal van de radar... Gisteravond werd de zoektocht gestaakt zonder dat er een spoor van het privéleefde vliegtuig was gevonden. Op de Australian Open heeft Rafael Nadal eenvoudig de finale bereikt. Hij versloeg de Griek Tsitsipas in drie sets. Het werd 6-2, 6-4 en 6-0. Nadal moet het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Lucas Pouille, die morgen wordt gespeeld. Bij de vrouwen gaat de finale tussen de Japanse Naomi Osaka en de Tsjechische Petra Kvitova. Het weer, overwegend bewolkt, soms ook zon. In het zuidwesten kan er een winterse bui vallen. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Vannacht gaat het verder vriezen ook, hier en daar zelfs min 10. En dan morgen regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op wat sneeuw. Maxima liggen dan opnieuw rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Nou, dat klinkt in mijn oren zo van, en zo is het mooi geweest. Ja, Dolly, hoe oud ben je nou precies? Heerlijk, hè? Nou ja, dat maakt niet uit hoe oud ik nu pre precies ben, want over een paar dagen ben ik toch weer een jaartje ouder. Dus, uh. Ja, wat zondag ben je ja. jarig, hè? Zondag, ja. Ja. ja. En uh, wat ga je doen op die dag? Ik ga niks doen. Oh, nou maar La niks. Laat de andere maar wat doen. Verwacht je wat? Ik verwacht niks. Nee, het is geen bijzondere verjaardag. Dus ach weet je, uh, pff, zal wel goed komen. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, wat ja. we net al voor, uh, voor de, de uitzending uh, zeiden. Uh, dat uh, de 14 februari gaan we iets leuks doen, toch? 14 februari, op die dag zelf. Ja, voor die tijd begint het hele circus al natuurlijk. Ja, 14 februari is natuurlijk een, een behoorlijk uh, belangrijke dag uh, voor verliefde mensen. Eh, we en uh, ja, dan is het natuurlijk prachtig om, om zo'n dag aan te grijpen... om daar een feest van te maken. En dat zijn we toch wel van plan, Roy, hè? Ja, nee, zeker. Zeker, zeker. En um, ja, en, uh, dat gaat een hele leuke uitzending worden. En uh, tegen die tijd begint ook een beetje de carnavalsperiode, hè? Uh, ook dat, ook dat. Ja, ja ik, en, ga even, uh, ik ga even Susan en Gina een gedag zeggen. Ze, ik kom zo bij je terug, meer, Roy. Ze durft niet meer. Wat durf ik niet meer? Nou, nee, ik ga er niet zeggen dat ik iets niet durf. Ik durf alles. Dolly, vast. Van Roy, wat ben je een uh, puntje, puntje, puntje. Maar, maar, maar Dolly, het ja. is niet wat je denkt. Uh, drie, of nee, vijf uh, maart, uh, dan uh, is, er, uh, weer, uh, is er weer kindercarnaval in de theater. Dat duurt al wel eventjes, maar de organisatie is uh, in, uh, in, uh, in, uh, in uh, volle gang. Ik zeg... Uh, ik zeg wel vijf maart, ik bedoel drie maart, sorry. Ja, okay. En uh, dan, uh, ja, dan is er weer, is er weer uh, kindercarnaval. En uh, dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk voor die kinderen, hè Dolly? Ik denk ja. dat jij het ook wel eens mee hebt gemaakt. Ja, natuurlijk heb ik dat meegemaakt. En in, sterker nog, dan ging ik als moeder ging ik ook verkleed. Ja, dat zie je ook steeds meer uh, gebeuren. Ja, natuurlijk. Maar, maar, ja. Maar, maar er is wel een hele belangrijke oproep bij die organisatie... Uh, ja. Dat ze sponsors zoeken. Want uh, langzamerhand uh, eraan, wa, zijn er best wel veel ondernemers uh, weggegaan die, uh, die sponsorden. Ja. En uh, ze zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe sponsors voor de, ja, de kindercarnaval in Theater de Krocht Ja, want maart. dat moet natuurlijk wel blijven, hè, jongens. dat, is, heel dat belangrijk. is voor die kinderen natuurlijk een vreselijk groot feest. Kijk, vroeger was het natuurlijk het hele, uh, hele dorp bruiste met carnaval. Dat is al ontzettend teruggelopen. En het laatste stukje dat er is... dat moeten we toch maar wel proberen vast te houden, toch? Zeker weten. Want ja, dat dus wordt mensen, al, uh... laat het niet verloren gaan. Uh, meld je aan als, als sponsor. Het hoeft niet de wereld te kosten... Maar meld je aan bij de organisatie. En dat kan dan denk ik via gebouw De Ja, gewoon via info. Via Theo. De Krocht, uh, of ja. gewoon De eventjes even bellen, een e-mailtje sturen. Het kan allemaal. Ja. En, uh, ja, sponsors voor, deze, voor de, dit evenement zijn heel belangrijk. En de sponsoring ligt tussen de 50 en de 100 euro. Dus het zijn geen wereldprijzen. Dus als iedereen bij elkaar nou zijn kleine steentje bijdraagt... dan is dat ook weer een evenement wat toch weer een jaartje gered is. Inderdaad. Maar even over het ja? volgende dolly. Ja. Het was natuurlijk best wel, best wel mooi, weer, of mooi weer. Het was heel erg winterweer de laatste dagen. Het is nog steeds koud, maar ach, dat kan er allemaal al doorheen. Maar ja. het strand was wel heel mooi, hè? Het strand was mooi, maar heel guur. Ja. ja. Het was erg koud. Ja. Maar er waren maar... toch wat mensen op afgekomen. Tuurlijk. Ja, en daar gingen onze collega's van, van NH, NH, NH, ja, ja. NH Nieuws voor eventjes, even naar kijken hoe de mensen het hadden op het strand. Nou, laat maar eens horen. Nee, ik ook niet, want die computer loopt de hele tijd vast. Oh, hoe kan dat nou? Ja, daar is hij weer. Oké. Okay. Nou, ik hoor weer nou, niks. Nou, dat maar we, een muziekje. We gaan dan een muziekje draaien als die het wel ja. doet. Want uh, het loopt helemaal... Om, uh, ja, zet maar gezellige muziekje op. Ja. Trouwens, we hebben ook nog de artiest in het licht, hè? Ja, zeker weten. Daar moeten weten. we ook nog even wat mee doen. Want we hebben een hele bijzondere artiest die vandaag jarig is... En uh, dat is zeker niet de eerste, de beste. Ik zal even een liedje van erop zetten. Daar komt de artiest in het licht. Artiest in het licht. I seen myself with a dirty face. I cut my luck with a dirty ace. I leave the light on. Ja, dit was uh, Beth Hart. En uh, Beth uh, heeft hier een grote schare aanhangers in uh, Nederland... Maar ze is vandaag jarig. Ze is geboren in Los Angeles op 24 januari 1972. En ze is een Amerikaanse zangeres. En ze werkte trouwens ook meerdere malen samen met Joe Bonamassa. Maar goed, in de vroegere jaren negentig verscheen Hart voor het eerst in de publiciteit door een, een talentenjacht. Daar won ze maar liefst 100.000 dollar. En in 1993 nam ze een aantal nummers op en bracht een homemade album uit dat voor het publiek en voor de media onbekend bleef. Pas in 2009 zou dit album opgemerkt worden... onder de naam Beth Hart and The Ocean of Souls. En Het bevat onder, de, onder andere de, de Beatles-cover Lucy in the Sky with Diamonds... en het nummer Am I the One. En dat nummer zou een paar jaar later op haar album Immortal verschijnen... in een definitieve versie. Maar toen ze haar eerste album, Immortal, uh, in 1996 opnam... Ja, de, toen was ze verslaafd aan drugs en aan alcohol. En haar tweede album, Screaming for My Supper... Uh, die uh, verscheen toen. En voor dat album is ze in beïnvloed door Etta James. Maar ze schrijft haar teksten over haar eigen problemen. En de single L.A. Sang Out of This Town... Werd een hit in haar thuisland van de Verenigde Staten. en leverde haar ook in Nederland wat bekendheid op. Maar het derde album, dat in 2004 werd uitgebracht. Liefde Light on, dat nummer heeft u net gehoord. daarvan bleef de titelsong in Nederland niet onopgemerkt. En dat album gaat over het vechten tegen haar problemen. Uh, drugs en alcohol. Nou, valt nog heel veel uh, over deze dame te vertellen. Ja, echt. Uh, een hele interessante dame. Prachtige stem, prachtige nummers. En vooral haar live-optredens zijn waanzinnig goed. Dus uh, mocht je ooit in de gelegenheid zijn, ze treedt ook vaak op uh, bij, bij bevrijdingspop en zo, weet je wel. Ja. Dat soort dingen. Dus, dus ga er absoluut eens een keertje heen. Ja, Nou, zes jaar een... vandaag. Heepere piep. Heepere piep. Heepere piep. Hoera! Hoera. lieve, we gaan even kijken of uh, ja, onze collega's van NA Nieuws er nu wel zin in hebben. Ja, laten we doen. Zo, meneer, lekker naar het strand. Ja, heerlijk. Even een frisse neus halen, beste man. Ja. Heerlijk, heerlijk. Als u zo om u heen kijkt, wat doet het u aan denken? Antarctica? Ja, <laughs> ja een beetje een maanlandschap. Ja. Perfect. Ik ja. werk elke dag buiten, maar ik ben het wel gewend. Ik hou er wel van. Ja. Ja. Zo, mevrouw, wat dapper. Ja, lekker, hè? Lekker sneeuw, mooi weer, lekkere wind. Ja. Heerlijk. Waar, waar bent u vandaan komen fietsen? Uh, Heilum. Ja. ja, een beetje glimmeren hierheen, maar op het strand uh, kan je gewoon de uh, fietsen zonder uit te glijden. Ja. Wind mee, zegt het vliegje, en wind tegen, uh, ja, dat is uh, zwaar. Nou, we zijn hier eigenlijk op huwelijksreis. <lacht> Nou, wel romantisch, toch? Zo op een uh, wit strand, Hagelwitstrand. Ik wou net zeggen de witte stranden van Zandvoort. We dus, uh... ja, wilt ook naar Thailand kunnen gaan of een uh, andere Hagelwitstrand, Maar dit is ook prima, toch? En unieker ook nog, dacht ik zo. Ja. Ja. En waar zijn jullie getrouwd? Uh, waar zijn getrouwd in Hilversum. Mag ik de ring nog even zien? Oh. Nou, die hebben we niet. <laughs> Geen ringen? Nee. Binnen, binnenkort nemen we allebei een tatoeage. Ja. Wa, wa, sorry, wat zegt u? Binnenkort nemen we allebei een uh, tatoeage. Oh. Ja. En, en wat voor tatoe? Van een ring dan? Uh, nee, niet van een ring, maar ik denk van uh, king en queen. Iets met de kaartspel uh, achtig uh, Ice king en ice queen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, veel geluk samen. Dat gaat helemaal goed komen. Okay. <laughs> en dat was een, een reportage van onze collega's van N.A. Nieuws over ja, het winterweer. Mm. En het was mooi, hè? Het was heel mooi. Wind weer of die reportage? Ja, alle twee. Oh, Dat heeft meneer Tromp toch weer goed gemaakt. Jazeker. Ja, zeker. Hey Dolly, ik dacht een paar maanden geleden, toen, ja. ik, toen ik bij mijn, bij mijn ex-vriendin dacht ik van nou, ik ga eens eventjes mijn kamer opvleuren. Dus ik had van een plantoloog gehoord dat veel planten in huis ja, toch wel gezond is, toch? Geen veel zuurstof. Heb jij veel planten in huis? Nee. Nee. Nee. Dus je ik hebt niet... heb nog een uh, verdwaalde kerst, dus, hè? Uh, dus, uh, dus je zet gewoon drama op als je zuurstof nodig hebt. Nou ja, nou ja, goed. Uh, zuurstof komt genoeg binnen hoor, in de okay. huizen van de kei. Dus ik dacht, ik ga naar uh, Bluis. Uh, jij gaat. Uh, nou, dan moet je geen namen noemen. Jij gaat ja, naar de Bloemist. Naar ja. de Bloemist. En, ja. Uh, ja. Ik woon in Zandvoort. dus dat, uh, er zijn drie Bluisen. dus dat maakt niet uit. <laughs> bluis, bluis, bluis. En. Uh, en uh, nu moet ik iedereen opnoemen, hè? Nee. nee ja, nou. Maar in ieder geval dat. Um, dus ik uh, ga naar de bloemist en uh, ik dacht van, nou, ik ga weer even een extra plantje halen. Dus ik haal een vingerplant. Dus uh, ik heb mijn slaapkamer opgefleurd en uh, ik zet die vingerplant in mijn slaapkamer. En opeens uh, hoor ik uh, gerommel in mijn slaapkamer. En toen uh, zei mijn ex van, nou, ik heb uh, toch maar uh, even die plant in de huiskamer uh, gezet, want ik werd er wakker van. Ik zie twee mensen op het strand Voort het water hand in land, De zon zakt, ze zwijgen van geluk Ik ken haar net, van dat ben jij Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk Ik kan die jongen toch nooit zijn Die rust, die liefde, niks van mij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 Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leven.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 Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, er is niet veel nieuw nieuws. Dus ik uh, ga een herhaling doen van het nieuws van zojuist. Een man is vanochtend rond half tien door het ijs gezakt... in het Renalda Park in Haarlem. Er werd een reddingsactie gestart met meerdere hulpdiensten... waaronder een traumateam met helikopter. Het slachtoffer is uit het water gehaald... en door ambulancepersoneel opgevangen. Na de eerste zorg is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een auto met twee inzittenden raakte gisteravond te water... op de drie merenweg ter hoogte van de Krukkejes. Toen de hulpdiensten waaronder een traumateam arriveerde... was er niemand meer aanwezig op de plaats van het ongeval. Er stond al een duiker in het water toen, twee toen de twee inzittenden terugkeerden. Ze waren uit het voertuig gestapt en naar huis gelopen en de twee waren gelukkig niet gewond geraakt. Door het ongeval was wel de N205 richting Haarlem... lange tijd afgesloten vanaf Hoofddorp. De wagen is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. Ik ga nog één keer de winnende lotnummers... van de kerstbomenactie voor u opnoemen. In de categorie geel zijn de winnende lotnummers... 29, 116, 181. In de categorie oranje... 306, 312, 937, 988. En dan uh, tenslotte de uh, roze categorie. 441, 465, 485, 515, 622, 663, 727, 755, 759, 942... 970 en 987. Bingo. Ja, nou heb je wel bingo, hoor. Nou, je mag je melden bij de gemeente als je een prijs hebt. <hijen> er is trouwens ook een vernieuwde website voor de gemeentebelastingen. De website gbkz.nl die is vernieuwd. De nieuwe website is toegankelijker, veiliger en klantvriendelijker. Daarnaast ziet de site er een stuk moderner en rustiger uit. Bij gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid kunnen inwoners van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort terecht voor hun belastingzaken. Haarlem kampt steeds vaker met rattenoverlast en om de plaag te stoppen moeten de beesten volgens de gemeente beter worden bestreden. En daarom kunnen inwoners die met het ongedierte te maken hebben gratis rattenvallen van de gemeente krijgen. Nou, tot zover het regionale nieuws. Ik wilde net zeggen, ik was niet in Arnhem, hoor. Ja, klein ratje dat je er bent. Ik zal voor jou ook okay. eens een balletje opzetten. Zomer of hartje winter. <laughs> het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er gaan uh, wolkenvelden over de regio trekken. Het blijft weliswaar droog, maar er waait niet meer dan een zwakke veranderlijke wind... en de temperatuur stijgt naar hooguit één graad boven nul. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar min 6 graden. Morgen neemt geleidelijk de bewolking toe en later op de dag is er kans op sneeuw. Het wordt maximaal 2 graden en vrijdagavond gaat de sneeuw over in regen bij verder oplopende temperaturen. Dus gelukkig neemt de kans op gladheid dan ook af. Tot zover het nieuws volgens Rico Schreuder. En laat ik dan meteen even erbij vertellen. We hebben het er net al over gehad. Dit is mijn laatste uitzending tot mijn volgende verjaardag. Hè. Die is over drie dagen. En uh, in het, bij het liedje van de sidekick heb ik meteen even een liedje gekozen... van wat er op mijn verlanglijstje staat. Alvast voor de kinderen of weet ik veel wie. Dat was het weer. Blink him me up! Ik ga het toch even inbreken in het liedje. Ze is nu even weg uit de studio. Maar uh, wilt u een uh, date met uh, Dolly voor Valentijnsdag? Dat kan hè. Redactie redactie@zfmzandvoort.nl. Redactie Of stuur mij een privébericht. Roy van Buuringen via Facebook. In ieder geval, u luistert, is daar zand echt, het is echt een ratje. Ik ben even die studio uit... en dan gaat hij me zoiets flikken. Wat, wat doe jij nou? Hij had geen erg in. Ik heb de radio aanstaan in de keuken. Shit, dus shit, ik kon shit. precies volgen wat hij... denk je, even gauw achter mijn rug om wat te gaan, gaan regelen. Ik ben, oh, betrapt. ben, ik ben betrapt. Ja, je bent zeker betrapt. Nee, Zo zijn wij niet getrouwd, jongen. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Nou, nee, was wel leuk, toch? Ja, He? zeker weten. Ja. Het liedje van de Zuidkik. Ria valt met oma Willem Toyboy. En de moet ja. je voor je verjaardag. Nou, ja, nou maar niet. Uh, ja, toch? Wie weet komt hij een kopje koffie brengen. Ja, uh, je weet het maar nee, nooit. Ja. Zeker weten. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, <laughs> nou, volgende liedje ja. is um, Is uh, Raccoon... Oh, met, uh, lekker met een oceaan. Oh, die, oh. nou. Sorry. Wat? Nee, ik ben er nog. Ik, ben, ik zet er oh? gewoon uit. Zo, ik ben ja, er nog. Dat hebben we gisteren ook al. Oh. <laughs> nou, doen we nog een keertje. Hallo <laughs> Oceaan. Had je nog wat? Nee. Oh. Er is verrekt te veel te zeggen en te liegen nog veel meer.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 Een oceaan om te verzuipen Raccoon met een oceaan. Ja, ik zit... Ik zit het is toch niet te geloven. Wij moeten even die Weerman uh, contacten. Want het klopt niet. Hij is een beetje van de leg volgens mij. Ik zit nog geen tien minuten geleden... of vijf minuten geleden zelfs... te vertellen dat het vandaag droog zou blijven. Ik heb het nog niet gezegd en het begint te sneeuwen. Dat, had, dat stond niet in zijn voorspellingen. Nou, hè? Ik zeg hopmon. Wat? Hopmon. Hopmon? Tot morgen. Oh, Oh, je hebt het over Paulus maar. Ja, nee, maar goed. Uh, kijk, Rico, dit is toch wel een beetje een flater hoor, Rico Schreuder. Maar goed, maakt niet uit. Het sneeuwt. Het sneeuwt ook weer gezellig. Um, en dan en wil ik ook nog even terugkomen... Op, op waar ik jou net mee betrapte, met je oproep voor een date met mij. Mag ik even alle heren die denken van... moe, wow, dat zou ik wel willen, eventjes erop wijzen hoe ik in elkaar zit. En daar heb ik een heel mooi liedje op gevonden... Want ik riep net wel dat ik graag een toyboy wil... maar hou met één ah, ding heel... daar is hij. Oh, ja, daar is onze date. Hé, hey, Bart van der Weer! Hé, hey, maar uh, nee, uh, even serieus, hè? Ja. Uh, met het volgende, want muziek zegt alles, hè... en met het volgende liedje wil ik gewoon even heel duidelijk maken... dat iedereen weet waar die aan begint. Geen huilend gehuil achteraf. Want dit is hoe ik ben. De beste omschrijving. Als ik het zeg doe ik het echt Als ik het zeg doe ik het echt Ik koop voor jou een mooi mobieltje Dan ben je nooit ver, we hebben weg Ik koop voor jou een mooi mobieltje Dan ben je nooit ver, we hebben weg Ik als glas. Maken. Was ik maar jouw glas, ga me maken. Hoe was ik maar jouw spiegelglas? Steeds als jij naar mij zou kijken, zou ik je laten zien hoe mooi je was. Steeds als jij naar mij zou kijken, zou ik je laten zien hoe mooi je was. Zeg nou niet dat ik niet van je hou. Je bent mijn schatje. Ook al heb ik een grote bek. Ik ben eigenlijk gewoon een watje. Oi. Ik zeg toch ja, ik zeg toch geen nee. Hoezo hou jij meer van mij dan ik van jou? Ik zeg toch ja, ik zeg toch geen nee. Hoezo hou jij meer van mij dan ik van jou? Ik zeg toch ja, ik zeg toch geen nee. Hoezo hou jij weer van mij dan ik van jou? Good morning, good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 Hé, hey, luister, Dolly. Ik heb zometeen meteen ah, Je ligt eruit, je met, ligt eruit. Met uit. het bestuur. En dan, nee, dan, ga zeg jij je dit, toch... dan ga jij dit draaien. Nou, dat draai ik toch. Dan zeg je gewoon dat het is dat takkenwijf... wat aan de andere kant van de tafel zit. Ah. Ben ik niet. <laughs> nou, dit waren de rega's. Ja, uit, uh, ja. uit de Haag. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat kan ik daarvan genieten? Ik hoop de mensen thuis ook iets gewoons opzetten. <laughs> oh, <coughs> ik kan niet meer. Nee, kan je niet meer. Zal ah. ik me gauw wat opzetten. Nee, ik heb al wel wat oh. klaar. staan. ik heb al oh. wel wat oh, klaar. We oh, een bruggetje namelijk zo meteen klaar. Oh, Quijt, kwijt. Nou, niet klaar. Ja, ja. Maar nou, ik, uh, ga maar gauw richting brug dan? je brug. Heb jij de nieuwe inzending de al gehoord van het songfestival? Songfestival. Is dat alweer bezig dan? Nee, toch? Ja, ze zijn bezig met de, de, de voorbereidingen ervan. En de naam, de naam die voor Nederland gaat, die is al uh, bekend. Is ja, al wie bekend. gaat er dan? Duncan de Moor. Geen idee, nooit van gehoord. Dat hoor je zo meteen. Oké. Okay. Maar dit is ook wel een mooie inzending van een ander land. Laureen. Ivoria. Okay. the things you do. Dat uh, Laureen met Iforia uh, hier op CFM Zandvoort bij Zandvoort Luncht. Ja, ja. Hé, hey, Dolly, ik wilde ja. eigenlijk uh, een plaatje uitzoeken van Duncan. En, uh, Duncan oh, Duncan uh, de Moor, zei ja, je? Duncan de Moor is, ja. uh, is, uh, ja, is, hoe heet het, uh, een, een van de deelnemers... en hij is best wel veel ver gekomen bij, uh, bij uh, The Voice of Holland... En uh, daaruit is hij eigenlijk uh, gekozen. Ja, dat is hem niet. Daar ben ik al oh, op zoek geweest. Dat is, dat is die het jonge, lijkt jongen. Erop, ja, ja? Het, het lijkt erop ja? dat uh, ze alle media rond Duncan ja. hebben ze verwijderd. En uh, ze Instagram was al verwijderd, ze Facebook oh. en alles. Omdat uh, RTL Boulevard en Zes uh, uh, Insight er al achter waren gekomen dat hij de nieuwe inzending zou worden. En uh, nou is alles offline gegooid. Ja. Dus ook zijn muziek blijkbaar, want ik ja. zat net te zoeken... en uh, ik, had gewoon, uh, ik kan gewoon geen enkel nummer van hem vinden. Nou ja, dan wachten we maar rustig af hè, tot er ja, misschien die schrijf wordt gegeven. Ja, 7 maart wordt, um, wordt uh, de, de nieuwe inzending bekendgemaakt. Ja, oké, oké. Hé, ik heb ook nog wel een uh, liedje klaarstaan. Ja, uh, kan ja. dat nu wel doorheen? Oh. Jawel, dat kan er wel doorheen. Want ik zit nou eigenlijk weer een beetje, ben ik aan het twijfelen gebracht, hè. Waar ga je nou voor kiezen, hè? Voor geld of voor liefde? Oh, ik dacht jong, jong en oud. Nee, geld of liefde. Geld of liefde. Nou, ik ga eens luisteren wat Daryl Lynn daarover te vertellen heeft. Geld zal lekker zijn, maar liefde ook. Daryl oh. N was dit. Met, uh, met uh, Money Olaf. Nou, ik weet het wel hoor. Weet wat het eerste het? maar zit, is niet zo belangrijk. Het uh -huh. tweede is veel belangrijker. Eh? Wij gaan Geld. voor de liefde. Oh. En wij gaan op naar de liefde vanaf 14 februari. Eh? Ja, zeker weten. Ja. En vanaf de 31ste ja. gaan wij gaan we wat dan. 31. Uh, ja, dan komt er een leuke prijsvraag. En dan kunt uh, u Prachtige Valentijnsprijzen gaan winnen. Ja. Dus hou ons Facebook in de gaten. Ja, zet even lunch gewoon, hè? Zet even, nou, Zandvoort Lunch, ja. ja. Nu uh, ga ik het. De Zandvoort Lunch uh, Facebook-site in de gaten houden vanaf 31 januari. Want dan gaat het gebeuren. Het grote circus komt los. Welk circus? Met olifanten? Het Valentijnscircus. Het, ja, het Circus. Ja, het week van de circus. Ja, El Circo del Amor. Ja. Hé, hey Dolly, het is het einde van het programma. Nou al. Ben je het jammer? Ik dacht al, wat komt Bart van der Meer hier doen? Maar ja, die staat <laughs> natuurlijk te wachten tot hij met zijn programma kan beginnen. Ja. Ja, ja. Maar het gaat weer heel leuk worden. Ja, want uh, worden. Uh, mensen uh, uh, gaan natuurlijk niet straks die radio uitdraaien... omdat wij weggaan, want hierna komt natuurlijk Bart van der Meer... met het programma Matchbox. Ja, en zo is donderdag al een druk uh, schema nog, toch? Zeker weten, want na Bart komt Hans Wassenaar... Ook twee uur prachtige muziek. En die gaat dan ook van alles vertellen over uh, de evenementen. En alles wat er weer gebeurd is in en rond Zandvoort. Wat er staat te gebeuren. En daarna natuurlijk weer een spetterende aflevering van Jong Zandvoort. Met Thomas de Jong en vrienden. En na Thomas kunnen we weer van alles verwachten... van collega Jaap Koper en Marcus van Dam. Ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal weer gaat en gebeuren. Dat is allemaal terug te lezen op onze nieuwe tekst TV op ja, Kanaal 30. Daar en, kunt u uh, precies zien wat er vandaag allemaal gaat gebeuren... bij uh, ZFM, wat het programma is. Nou, ik wil ja. heel erg bedanken voor het luisteren naar Zandvoort Lunch... en wij uh, samen zijn de volgende week weer. En maandag ja. is er gewoon weer een nieuwe Zandvoort Lunch met... Uh, met Ruud en Beb. Met Ruud en Beb. En ze gaan ja. weer eventjes gezellig beppen. Zo is het. Oké, okay, dag dag. bij, bye, zwaai, Fijne Fijn weekend alvast. fijn vast. weekend. En hoi hoi. Dag.